Gert Huk met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi is nog in Libië, zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het Pentagon heeft geen informatie dat de bedreigde Libische leider het land heeft verlaten. Verder liet het Amerikaanse ministerie weten dat de VS de internationale militaire actie in Libië blijft ondersteunen... en dat er geen grondtroepen worden geleverd voor een eventuele vredesmacht. Intussen wordt met mannenmacht gezocht naar Muammar Gaddafi.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 Het weer, bewolking en, hier en daar buien. Morgen vrij veel bewolking en soms wat zon. In de loop van de dag forse onweersbuien en het wordt dan 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Dat is op de A1 tussen Amersfoort en Hengelo, tussen knooppunt Hoevelaken en Deventer. En op de A2 Utrecht en Bos tussen de knooppunten Rijn en Del. Tot zover de verkeersinformatie.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 Conversation just talk and talk all day. Oh baby, there's a sweeter situation just to touch away one kiss, you can say all that we need to say. Yeah no. no. die we allemaal uh, beslist kennen hè? Gloria Estefan En ze had een bliksemcarrière Bijna een bliksemcarrière Totdat ze in 1990, begin ergens 90 Bij een uh, busongeluk haar uh, rug brak Iedereen dacht toen bij zichzelf van Nu is het afgelopen met deze dame Maar nee hoor, ze kwam terug En ze heeft nog heel wat grote hits uitgebracht Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie Weer één of twee uur lang Gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes Would you offer your throat to the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 Is right out of my mouth Die hele grote dikke man met dat hele dunne kleine meisje naast zich op het podium. De ene hit na de andere van Meat Loaf. You took the words right out of my mouth. Dat is een van de nou kleinere hitjes van deze formatie. Hij schreef het in 1977. en 70 Voor de formatie maar een hele korte naam had Gewoon Ram Jam Zij hadden het over een dame Misschien wel de vriendin van die bedroom. Zij heette Betty, oftewel Black Betty Ik voor de echte hang-bed, nee hoe zeg je dat? Het? Bangers van jaren geleden. Hè? kun je bij deze man niet verwachten. Je weet wel, die hangt lange haren en dan die, die, die het-bangers die allemaal zo op en neer gingen met hun, met hun hoofd, hun lange haren zo langs hun oren wapperden Dat verwacht je niet bij Chris Rhea. Hè? Toppen zei ook The Electric Light Orchestra Don't Bring Me Down U heeft daar straks een uh, prachtig gitaarspel gehoord in, uh, in het nummer Ram Jam hè. En Iedereen dacht toen in die tijd van Ja, als ik een beetje gitaar moet spelen Of mag spelen Dan wil ik ook lijken op Carlos Santana Ik kwam van de week in mijn favoriete platenzaak... en daar zei de verkoper tegen mij van... je moet eens dus naar deze cd luisteren. En toen dacht ik bij mezelf van... ja, kan ik eigenlijk best wel eens doen. De cd van Gerard van Maasakers, zijn laatst verschenen album. Hij heet gewoon anders. En hij doet het ook met anderen. Hier zingt hij samen met Paul de Leeuw. Jij en ik, oftewel jij en ik...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 en ik weet, ik vergeet op den duur al mijn twijfels en schroon. De lijden waren al jaren groot. En ik weet, ik vergeet op den duur al mijn twijfels en schroon. Hele mooie cd geworden hoor, deze nieuwe van Gerard van Maas. Dus ik was meteen helemaal verkocht van de liedjes die daar staan. Vaak ook hoe dat ze uitgevoerd zijn. Hij eh, staat er vaak zelf eh, als, als gastzanger bij, bijna als eh, duetzanger. Soms zingt hij ook wel een liedje helemaal alleen. En normaal doet hij het eh, met de vaste mannen. Maar ook soms met het Rosenberg trio. En dan moet je je het voorstellen dat je ergens op een terras zit... Zondagmiddag, een terrasje, nou, daar zit ik, mijn bier en een glaasje. Ik heb vanmiddag niks gepland. Kijken wat er gebeurt, ik ben content. De van vallen host van het dak. Ik zit in de schaduw op mijn gemak. Ik heb met niemand afgesproken, maar ze komen nog wel. De zon die kantoor zal ik ze. Mm. Zoveel te zien, zoveel te keuren, een gezin fietst voorbij En de jongens maar zeuren, de vader zijn gezicht voor ooit. Veel plezier, zo van, zat ik maar thuis, in plaats van hier Maar hier kunt een stoor aangelopen, nou Ik heb mijn ogen wijd open, wat er allemaal niet omgaat In die kop van mij de zonde kan zo zonde zijn. Als op de fiets en ans en fonds, wees met uw knie. Een nonie, noesje, stokken, lode, boys in de band. Ik zal dan over eens roepen, nou de girl hier bent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pils. Ik ga een rondje geven, een ijsje voor het mazelmeisje en voor mijn een geus. De zon, ik kan zo lekker zijn. Mm. Ik vind het ook veel plezier als je zo op een zondagmiddag gewoon ergens op een terras kunt gaan zitten en genieten van het pilsje en van alles wat er voorbij komt. Dit is een liedje wat ik jaren geleden met een koor ooit heb gezongen. Niet dat ik zelf in het koor zat hoor, maar ik organiseerde optredens voor dat koor. Dit zijn Nick en Simon en ze zingen de sterren van de hemel. Zing de sterren van de hemel. Nou ja, dat deden de kinderen toen ook. En ik hield dan altijd maar heel wijselijk mijn mond dicht. Ik zat gewoon achter de knoppen en regelde dan het geluid voor die kinderen. Dit is Claudia de Brei en die kennen we ook allemaal. Hè? Benny zit in Viermavo. Benny wil werken op het land. Benny kan makkelijk haven, maar Benny wil I'm Verkeering gehad Zoenen dat ging nog Maar als ze wat meer waren, Was Betty het al heel gauw Hij dacht Het zal nog wel komen De brei en zij had het over Benny. Ik ging eigenlijk naar de winkel voor deze. Had daar hele hoge verwachtingen van. Mm, valt het een klein beetje tegen, hoor.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 Ik know hem zo so wel uit de musical jazz. En wie de zangeressen zijn, dat weet ik niet, want dat is eigenlijk helemaal niet terug te vinden op dit cd op dit CD-hoesje. Het is gewoon Your Favorite Musical Collection nummer 2, zo heet deze CD. En wie dit zijn, dat weet ik wel. J.J. Kale en Eric Clapton samen. Road to Escondido. Zo heet deze CD. Wacht, De muziek staat erop. Je schreef door beide heren. Onder andere dit. Dead and Road. Well, I feel like I'm running Down the dead end road Yes, I feel like I'm running Down the dead end road I need someone to tell me Which way I'm MUZIEK bespeelt ook nog eens een keer de toetsen op deze CD. Prachtig CD geworden met al liefst 14 tricks erop. Katie Mellewa van de CD Pictures over een heel spookachtige stad: Ghost Town. The thing that makes me feel the most down is the feeling that I'm living in a ghost town barn door banging in my face like tumbleweed I'm rolling round this place I see you arriving at the station but it's only in my imagination so on my knees Turn around Uitzending Michael Jackson Beat it